Jan van der Putten met het NOS-journaal. In en rond de Oekraïnse stad Donetsk waren vandaag weer hevige gevechten. Zowel pro-Russische separatisten als het Oekraïnse leger... zeggen dat ze het vliegveld van de stad in handen hebben. Volgens het Oekraïnse leger zijn er de afgelopen 24 uur... drie militairen gesneuveld en 66 gewond geraakt. Het geweld bij Donetsk leidde vorige week op. In Jemen hebben Sjaïtische rebellen het presidentieel paleis omsingeld. De regeringswoordvoerder heeft verklaard dat de president en de premier zich in het paleis in de hoofdstad Sanaa bevinden. In het centrum van de stad is de hele dag zwaar gevochten. De Sjaïtische rebellen zijn in de minderheid in Jemen. Maar veroverden vorig jaar wel de hoofdstad en maken nu in feite de dienst uit in het land. Een demonstratie van de Duitse beweging Pegida is vanavond afgelast. Volgens de politie van Braunschweig was het te gevaarlijk. en werd gevreesd voor een botsing met tegendemonstranten. Pegida verzet zich tegen wat de beweging noemt de islamisering van de westerse wereld. Volgens de politie waren er al zo'n 250 aanhangers in Braunschweig van een plaatselijke afdeling van Pegida. En daartegenover stonden zo'n 5000 tegendemonstranten. Na de terreurdaden in Parijs zijn er in Frankrijk ruim 100 aanvallen geweest op islamitische doelen. Volgens het ministerie van Nederlandse Zaken waren er 28 acties tegen moskeeën en 88 gevallen van bedreigingen. Minister Cazeneuve maakte ook bekend dat sinds de aanslagen 1300 cyberaanvallen zijn gepleegd op Franse websites uit naam van islamitische organisaties. In Velsen-Noord kunnen 618 huishoudens weer gas gebruiken. Dat betekent dat iets meer dan de helft weer is aangesloten. Donderdag moesten ruim 1100 huizen van het gas worden afgesloten. Omdat bij werkzaamheden water de gasleiding in was gestroomd. Liander denkt dat donderdag alle getroffen huishoudens weer gas hebben. Dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 3 graden onder nul. Morgen overdag lost de mist geleidelijk op en schijnt de zon geregeld. Smiddags is het 3 graden in het zuidoosten en 5 op de Wadden. Dit was het NOS.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 Dit is VFM Zandvoort, Henny van Petergem, met het laatste uur. En vanavond spreek ik met Inna Banus. Inna, jij woont in Haarlem. En ben je daar ook opgegroeid? Nee, ik ben niet opgegroeid in Haarlem. Ik ben opgegroeid in Drenthe, in Borger. Borger, ja. Daar ben ik geboren. Daar heb ik ook gewoond tot mijn 17e. Ik ben kerk, eh, christelijk opgevoed, gereformeerd. ja.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 En hoe heb je dat ervaren, dat uh, huis uit school vroeger? Yep. Prima. Ja, dat was een leuke ja, het was goed. Ja, dat was goed, ja. En de, be betekende dat ook dat je moest verhuizen? Of kon je nee, toen johan. nog heen en weer reizen? Je nee johan, we gingen op de, fiets, op de fiets. We oh, ja. gingen altijd op de fiets. En als het echt heel koud was, winters of wel regen, dan gingen we bij de bus. Ja. Ja, het was natuurlijk ook een... Uh, ja, niet zo'n goede tijd nog. Mijn ouders hadden ook niet zo breed in huis, dus uh, we konden niet altijd zomaar overal geld aan uitgeven. En, uh, dus we gingen altijd op de fiets in ja, school. De fiets maar als het school. echt heel koud was of wat, dan gingen we met de bus. Ja, ja tegenwoordig gaat, uh, gaan al die tieners met de bus, zag ik laatst. Ik denk, nou, wij fietsen toch altijd alles. Hè? Dat is toch apart. En uh, ja, dan uh, ging je op een gegeven moment op kamers wonen, denk ik.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 En toen ben ik nog een half jaar in Haarlem gebleven en toen ben ik weer teruggegaan naar Amsterdam. Ja, je hebt heel wat weer en weer gereisd, maar steeds voor je werk ja. zeg maar, naar een andere plaats gegaan. En ja, wat heb je uiteindelijk als laatste werk gedaan? Want je bent nu al gestopt met werken begrijp ik. Nou, ik heb uh, het laatste, uh, ja, voor mijn, uh, voordat ik gestopt ben, heb ik in uh, de Wildhoef gewerkt, in, uh, in Bloemendaal, in het verzorgingshuis. Dus de laatste vijf jaar. En uh, ja, dat vond ik ook uh, ja, heel fijn. En toen ik gestopt ben, ja, ik heb het gewoon gemist. Dus eigenlijk ja. ben ik daarna ja, ja. nog weer gaan werken, ja, ja. als oproep, ja. Ja, als je dan een keer in de verzorging weet, dan vind je dat natuurlijk heel leuk. Dat je maar boeien.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 Dat persoonlijk, dat, dat is een contact. beetje weg. Dat is een beetje weg. Het, ja. het zal er nog wel zijn. Maar er is minder, min minder, minder, minder minder. Ja, ja. ja en dan, dan is er ook minder tijd hè, om, om met de bewoners nog ja, één op één misschien contact ja. te hebben, bedoel je? Ja. Ja, ja, de tijden zijn wel heel erg veranderd, hè wat dat betreft. ja CFM Standvoort met het laatste uur. Henny van Petergram en ik spreek vandaag met Inna Banes. Uh, Inna, we hadden het net over je jeugd en uh, je opleiding voor verzorgende ziekenverzorgende En uh, uiteindelijk ben je dus gaan werken in Haarlem, begrijp ik. Weer? Ja, weer. Ja, je bent weer teruggekomen naar Haarlem uiteindelijk.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 En daar heb ik ongeveer, nou, ik geloof ik, een jaar of anderhalf jaar gewoond. En toen uh, heb ik het uh, bij Harry en uh, kennissen van mij, Harry en Elske. Die hadden een huis en een benedenhuis verhuurden ze altijd. En de mensen gingen eruit. En toen waren ze het verkopen.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 En uh, toen dacht ik: Nou ja, als ik dan inderdaad wegga, dan is er altijd wel iemand die het wil huren of wat dan ook, of ja, ik verkoop ja. het gewoon. Oh, ja, mooi, ja. Dus toen heb ik uh, 15 jaar heb ik op de Schotenweg gewoond. Ja. En inmiddels heb ik daar ook uh, Henk leren kennen. Mm. Ja, we werkten toen alle twee in parkzicht in een verzorgingshuis in Haarlem.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 En toen nou, Of ik echt gebeden heb, dat weet ik niet. Maar ik, ik heb denk ik wel zoiets in mijn hart gehad. Van, als ik nou deze baan mag krijgen. Mm. Dus ik heb het gekregen. En het was nachtdienst dienst. Negen jaar nachtdienst heb Zo, ik gedraaid ja. in een verzorgingshuis in Emmen. Ik heb daar een uh, appartementje gekregen toen. Mm. En daar heb ik dus uh, negen jaar in Emmen gewoond. Maar ik ging dus in Emmen gewoon mijn eigen gangetje. Dus niet, niet gelovig. en op een gegeven moment toen... Uh, mijn eigen gangetje en mijn, ja, uit en alles. Maar toch uh, op een gegeven moment kwam ik weer uh, ja, teleurgesteld en alles. En toen was ik heel verdrietig en alleen. En uh, ik had ook zoiets, die week als ik vrij was, dan uh, moest ik altijd slapen, s'nachts in dat plekje. Maar dat durfde ik niet, want ik hoorde van alles. Dat was helemaal niet zo, maar. Ja. Dat ik, dacht wel, dus ik ik, een soort angst was dat in mij.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 En, en, en er kwam zo'n vrede en zo'n blijdschap over me. Ja. Nou, en ja, is dus gewoon, dat kan je niet beschrijven, dat, dat is zoiets een, een, bijzonders. En ik wist gewoon dat het de Heer was, en ja, toen, vanaf die tijd is gewoon mijn leven helemaal uh, ja, veranderd.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 Oh ja, dat is ja, ook Dus ik ging heel vaak ook. Ik had daar een gemeente in. In Emma had ik een gemeente, daar ben ik ook gedoopt. En um, daarna, maar ik ging heel veel met hun mee zondagsavonds naar de Heidebeek, naar de, ja, naar de dienst.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 De opdracht is een, begonnen als een jeugdorganisatie... en uh, ja, ze hebben dus uh, ook in Amsterdam, maar ook in Heidebeek... dat is op de Veluwe, hebben ze dus een uh, centrum... waar mensen, de, dus de bijbelschool, DTS is een bijbelschool... waar ze ook, uh, ook worden uitgezonden voor drie maanden naar, uh, naar het zendingsveld. En ze hebben ook dus een soort samenkomst zondag en en met allerlei sprekers waar je, waar je naartoe kan gaan, seminars... Uh, ja, en daar ging je dus daar ook vaak ging, naartoe ja, daar en dat was ook vaak naartoe, ja. Veel, veel jonge, jonge mensen, mensen veel, ouderen, veel leuke muziek ja, en zo, hè? Ja, oké, ja. hè, ja. Dat is begonnen, begonnen als een jeugdbeweging uh, eigenlijk. Ja. En ik begrijp dat je dus echt een persoonlijke aanraking met God hebt ontvangen, dat je dus dat echt wist van God, mm -hmm. God bestaat. Nou, dat moet wel je leven helemaal veranderen, hè? He? Dat is wel heel bijzonder, ja. ja. Dat was het. Hoe is dat verder gaan? Hoe is nu je relatie met Jezus, zeg maar? Hoe zie je dat? Hoe, hoe, hoe beleef je dat? Wat doe je op een dag? Ga je dan bijvoorbeeld bidden en de Bijbel lezen? Of uh, naar de kerk op zondag? Hoe, hoe zie jij je geloofsinvulling in je leven, zeg maar? Ja, ja ik ga zondag naar de Levendwoordgemeente. Dat is een hele fijne gemeente. En uh, het is een kleine gemeente, maar uh, het is heel fijn, heel liefdevol ook. En uh, voor de, door de, thuis dan uh, ga ik gewoon, uh, ja, s morgens begin ik met, uh, met Bijbel lezen en met bidden. Dat, mm -hmm. uh, en soms zingen. En dan uh, s morgens ben ik meestal gewoon thuis. Eerst Bijbel lezen, bidden, je staat niet zo vroeg op. Uh, maar en uh, dat uh, ook niet meer voor je <laughs> <nee>. week, hè? <laughs> en dan uh, s'middags, ja, de ene keer dan. Uh, naar, naar, Vrijdag ga ik naar Albert en Herman in uw unicum Dat is een instelling voor mensen met een uh, lichamelijke beperking. En verder ga ik uh, naar de Bidstond, uh, de huisgroep. We hebben, zit ik nu sinds kort in het pastorale team om daar aan mee te werken. We hebben de evangelisatiebus, daar ga ik soms heen, niet zo vaak. Ja, verder wil ik dan ook wel, uh, wil ik wel weer kijken wat ik kan gaan doen als vrijwilliger. Mensen bezoeken thuis, oudere mensen. Dat, uh, ja. Wat, ja, dus je bent heel actief eigenlijk. In, van, ja. Ja. Je, in je geloofsleven ben je dus, ook omdat je wat meer tijd hebt natuurlijk, dat je geen werk uh, niet meer werkt. Mm -hmm. uh, en en uh, wat houdt dat in? Bijvoorbeeld een huisgroep, wat, wat gebeurt daar? De huisgroep is dat we dus met een bepaalde, een klein groepje mensen samenkomen één keer in de week. En we zijn, dan gaan we bijbelstudie doen, we gaan dingen met elkaar delen, ook gezellige dingen, en bidden met elkaar. En we zijn nu bezig met het boek van Herman Boon. Oh ja, ja. Nog, nog, dus een bijbelstudie is dat hè? Ja, is dus een bijbelstudie, ja. ja.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 Boeiend weten je te vertellen ook, hè? heb je dat wel eens gehoord, ook hoe hij spreekt en zo? Ja, ja? Ik heb, uh, we zijn uh, tien dagen naar uh, Bidden en Vasten geweest van Herman Boon in Haarlem, waar toen hij daar was. Dus het was heel uh, bijzonder, mm. wel moeilijk vond ik, tien dagen Bidden en Vasten. Ja, dat is niet eenvoudig, maar, maar uh, wel leuk hoe hij het hoe hij ja, het, het doet en ook het, ja, voor jezelf is het toch ook wel uh, heel bemoedigend en... Uh, mm.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 die daar worden opgeleid, want hij leidt ook weer kinderkampen, tienerkampen, begreep ik. Oh, dus daar ben je ook allemaal in contact mee gekomen. Ja. En ja, je vertelde over een evangelisatiebus, uh, wat gebeurt daar dan? Nou, de evangelisatiebus die staat dus uh, één keer in de maand in Haarlem. Dat is donderdags en vrijdags, de laatste donderdag en vrijdag van de maand. En dan de, donderdag staat je op de botenmarkt in Haarlem... En dan uh, wordt er geëvangeliseerd, er worden met mensen gesproken, met mensen gebeden, folders uitgedeeld. En vrijdag staan ze in Schalkwijk, dat is een ander deel van HLM. En dan ook evangelisatie, gesprekken. Mm -hmm. ja. ja, het zijn mooie activiteiten. En sinds kort hadden jullie ook iets van booking on healing. Vertel daar eens wat over. Nou, Walking on Healing is eigenlijk een beetje uh, ontstaan door de, uh, van iemand in onze gemeente die al jaren met healing rooms werkt. En uh, nou, we zijn ook naar uh, een cursus geweest van uh, Wilkie van der Kamp in, in Veenendaal, was dat toen, over uh, pastoraat. Uh, wat, uh, wat je tegen, uh, wat, hoe je dat moet doen, wat je. Hoe je als team ook moet werken, hoe je als team elkaar aan moet vullen. En ook dingen mag zeggen tegen elkaar in liefde. Dus dat is heel goed geweest. Dus we zijn vorig jaar oktober begonnen daarmee in onze gemeente. En we doen het de eerste woensdag en de derde woensdag van de maand. In de, in de Woordgemeente in de Parklaan, in Haarlem. En welke tijd kunnen de mensen daar naartoe? Is dat een bepaalde tijd of kunnen ze bellen bijvoorbeeld of op de mail of uh, internet kijken? Hoe gaat dat? Ze kunnen gewoon komen, het is van half elf tot half twaalf s morgens. Oké, okay, ja. Dus dan kunnen mensen ja gebed ontvangen voor ja, gesprek, problemen of ja. gesprek, voor gebed, gebed en gesprek uh, voor allerlei uh, dingen. En ook voor uh, als ze ziek zijn of problemen hebben. Ja. Oh, wat een mooi initiatief hè? Dat hoor je steeds meer in Nederland: ja. dat allerlei kerken en gemeentes dat opstarten. Dat heel veel mensen er baat bij hebben hè. Ja. Uh, ja, heb je zelf nog misschien uh, iets uh, te delen van als mensen nog geen christen zijn en misschien wel zoekenden? Wat zou je mensen aan willen raden? Ja, wat zou ik... ja, ik zou mensen aan willen raden. Ja, zet je hart open voor Jezus en neem hem aan. Want bij hem is dat te vinden waar je naar op zoek bent. Mm -hmm. Liefde, eeuwig leven en uh, vrede. Vrede die... Uh... Ja, en zoek een gemeente ja dat is natuurlijk belangrijk hè? mensen kunnen natuurlijk zelf de Bijbel lezen naar uh, hulp vragen of uitleg van de ja. Bijbel hè, dat uh, contact komen met christenen natuurlijk via internet kan je allerlei kerken vinden in je buurt de Alpha cursus is ook een uh, goede cursus om het christelijk geloof te leren kennen maar vooral is het belangrijk dat je zelf op zoek gaat ook naar de relatie met Jezus hè? en dat vind je ook in de Bijbel en uh, in gebed natuurlijk ja. Nou, dankjewel voor deze, dit je gesprek. Ja, je mag nog heel veel zeggen. We hebben dus ook inderdaad, gaan we beginnen met de alpha-cursus vanuit de gemeente in februari. Ja, mooi. Ja. Dus uh, dan is het ook, uh, mensen, als er mensen zijn die... Uh... Heb je daar een, een uh, e-mailadres voor? Of, uh, heb ik niet. Een website misschien, lwg.nl denk ik, hè? Ja. woord geweest, nee. als mensen gewoon intypen op internet. Nee, ik denk het niet. Mensen, nee. Haarlem. Weet het, nee, volgens mij niet. Ze beginnen in februari. Ja. Het wordt wel in onze gemeente gegeven. Maar ik weet niet... Uh, dus het is dus in de Parklaan. Volgens mij, ja. 21. Ja. ja, ik denk maar dat ik dat, ik dat niet, op internet uh, heb gezien. Bij, ja, de, wel? bij Willem Duin. Dat, ja, dat is toch? de voorganger van de gemeente. De Levend Woordgemeente in Haarlem aan de Parklaan. En dat kan je vinden als je intypt... Uh, levendwoordgemeente woord Gemeente Haarlem. Dan vind je daar alle informatie. En dan kan je altijd bellen, mailen of noem maar mm -hmm. op. Ook voor informatie van de gemeente. Heel hartelijk bedankt voor dit interview. En we zoeken nog een. Wat en we zoek zoeken een nieuw gebouw. Oh ja, dat is goed om dat op de radio te zeggen. Jullie zoeken een nieuw gebouw in Haarlem. Want de gemeente wordt natuurlijk steeds groter. Er komen steeds meer mensen ook in de diensten. En jullie op zijn op zoek naar een nieuw gebouw. Moet dat speciaal een kerkgebouw zijn... of mag het ook een ander soort gebouw zijn? Tegenwoordig kan dat, hè? Het mag ook een ander soort gebouw zijn. Een, een, een, een, uh, Hoeveel kan... mensen moeten er ongeveer in kunnen? 150. Oké. Okay. Nou, als mensen nog weten een uh, gebouw... waar 150 mensen op zondagochtend een dienst kunnen houden... en het liefst ook door de week nog wat activiteiten kunnen doen... zo te horen. Nou, wie weet. Je weet maar nooit. <laughs> Hartelijk bedankt. song again Whatever Your holy name, Lord, I worship Your.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 Dit alstublieft om vrede en eenheid voor ons, zodat al deze gevechten ophouden. Ik wil dat zo graag. dank voor de liefde, u te aanbidden. U. Wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor.